Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is vanavond akkoord gegaan met de Nederlandse deelname... aan het controleren van het wapenembargo tegen Libië. De PVV, de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Het kabinet kreeg de steun van de regeringspartijen VVD en CDA... en van de PVDA, D66, GroenLinks en de SGP. Nederland stelt 6 F-16's, een mijnenjager en een tankvliegtuig beschikbaar. Er zullen 200 Nederlandse militairen meedoen... In Libië zijn vanavond bij verschillende steden explosies en artillerievuur gehoord. Nieuwszender Al Arabiya meldt dat een militair gebouw van de Libische leider Gaddafi is geraakt bij een luchtaanval. Over slachtoffers is nog niets bekend. Inwoners van Tripoli hoorden ook explosies en zien rook boven de stad. De stad Misrata zou onder vuur liggen door de troepen van Gaddafi. Volgens ooggetuigen naderen ze de stad met tanks en bestoken ze burgers met artillerievuur. Eerder vandaag hebben Canadese gevechtsvliegtuigen voor het eerst een bijdrage geleverd aan de militaire interventie in Libië. Ze bombardeerden in de buurt van Misrata een loodzwaar wapens en munitielicht opgeslagen.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 Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes wordt burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van de Vertrouwenscommissie. De raad kiest voor PVDA Broertjes vanwege zijn affiniteit met de media. Hij was sinds 1998 hoofdredacteur van de Volkskrant. Toen hij vorig jaar vertrok bij de krant, kondigde Broertjes aan dat hij de politiek in wilde. Hij volgt burgemeester Bakker van D66 op. In Portugal heeft premier Socrates het ontslag van zijn minderheidskabinet ingediend. Hij stapt op omdat het parlement vanavond zijn bezuinigingsplannen afwees. Hij zegt dat hij hierdoor niet kan instaan voor de toekomst van de Portugese economie. De meerderheid vindt dat de bezuinigingen te ver gaan. Socrates beloofde anderhalve week geleden in Brussel dat Portugal opnieuw flinke bezuinigingen zou doorvoeren. Die moesten het begrotingstekort terugbrengen tot 4,6 procent. De vrees bestaat dat investeerders nu weglopen en dat Portugal alsnog een beroep zal moeten doen op het Europese noodfonds. Tot nu toe worden alleen Griekenland en Ierland met Europees geld gesteund. Israël zal agressief en verantwoordelijk reageren om de rust en veiligheid te bewaren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd enkele uren na de bomaanslag in Jeruzalem. Netanyahu gaf geen toelichting op zijn woorden. Vanmiddag werd de stad opgeschrikt door een zware aanslag bij een busstation. Een vrouw kwam daarbij om het leven en zeker 25 mensen raakten gewond. Volgens de Israëlische minister van Veiligheid zat de bom in een tas die tussen twee stadsbussen stond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar volgens Israël zitten Palestijnen erachter. De politie in Jeruzalem heeft verschillende wegblokkades ingesteld om de dader te vinden. In het zuiden van Syrië hebben veiligheidstroepen opnieuw het vuur geopend op betogers. Dat gebeurde in de stad Dera. Volgens de demonstranten zijn er 15 doden gevallen. Honderden jonge demonstranten gingen vandaag de straat op uit protest tegen de dood van zes mensen. Die werden afgelopen nacht doodgeschoten toen het leger een moskee aanviel. Het is de zesde dag op rij dat Syriërs demonstreren tegen de regering. Ze eisen een einde aan de corruptie en meer politieke vrijheden. In Libanon zijn zeven fietsers uit Estland ontvoerd. De groep werd door gewapende en gemaskerde mannen in twee busjes afgevoerd. Op de plek waar ze werden ontvoerd zijn hun fietsen, rugzakken en paspoorten gevonden. Het is onbekend wie de ontvoerders zijn of waarom ze de fietsers hebben gekidnapt. Het gebied waar de Esten waren, vlakbij de grens met Syrië, staat bekend als gevaarlijk. Voicemails van politici en anderen zijn tot vandaag makkelijk op afstand af te luisteren geweest. Het programma 1 vandaag luisterde de voicemailberichten af van ministers en kamerleden. Dat kon doordat ze de standaardcode om de voicemail van Vodafone op afstand te beluisteren niet hadden gewijzigd. Vodafone heeft het systeem inmiddels aangepast. Een man uit Friesland is om het leven gekomen tijdens baggerwerkzaamheden in de buurt van Zaanstad. De man van 48 was aan het werk op een binnenvaartschip waar hij modder uit de laadruimte schepte. Een bulldozer op de kant schepte dat weer in een auto. De man was ineens verdwenen en werd even later door collega's teruggevonden in de vrachtwagen. De Friese baggeraar bleek toen al overleden.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 Neem dan alvast een persoonlijk tuinadvies met de Nationale Tuinadviesbom. De Nationale Tuinadviesbom? Ja, dat is een initiatief van Groenkeur. Kijk maar eens op tuinadviesbom.nl. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Kijk op tuinadviesbom.nl. En wie weet, kom ik wel bij jou langs.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 Some berries From trees that reach the sky You will get older You can catch time You'll have a good life Cat John Brown, Alamo Racetrack. En zij zijn 7 april, zet het in uw agenda, live in het oog te beluisteren. Goedenavond, welkom bij Het Oog op Woensdag. Nederland gaat hem meehelpen om het wapenembargo tegen Libië te handhaven. Maar doet vooralsnog niet mee aan het afdwingen van de no-fly zone vanwege de verdeeldheid binnen de NAVO. Wat vindt oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer daarvan? En de Libische oppositie heeft een gezicht gekregen. Dat van Mahmoud Djebriel. U hoort straks meer over hem. En dan een zo goed als vergeten cultuurschat uit de 18e eeuw. Prins Willem van Oranje, stadhouder Willem V., bood jaren, jarenlang onderdak aan een hele reeks topmuzikanten en componisten. En dat leverde een prachtig symfonisch repertoire op... dat werd herontdekt en weer tot leven wordt gewekt... door het barokorkest The New Dutch Academy... En om 5:12 uur 12 besteden we aandacht aan een uitermate originele, maar verwerpelijke reden om te hard te rijden. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 23 maart. We hebben een afluisterschandaal. U heeft één nieuw bericht. Oei, ik is Mark. Ik bel jou eventjes uh, op het toestel van Pieter. Goede bijeenkomstschap in... En vandaag kwam erachter dat voicemails van politici kinderlijk eenvoudig waren af te luisteren. Zoals die van minister Roosentaal, die geregeld wordt gebeld door minister De Jager. Oei, met zijn Kees, ik zit zo in Buitenhof over de Eurocrisis. Uh, maar de kans is natuurlijk groot dat uh, men ook naar de actualiteit van Libië vraagt. Politici hebben de code om hun Vorafoon voicemail te beluisteren niet aangepast. Gevolg, tot vandaag had iedereen toegang tot de berichten. Beveiligingsniskundigen zijn stom verbaasd. Dit is heel dom. En die arme Jan-Kees de Jager wacht nog steeds op antwoord van Uri Rosenthal. Uri met uh, jan Kees. ik probeer het zo nog wel eventjes. Uh, misschien kun jij mij ook terugbellen. Maar dat heeft Rosenthal kennelijk niet gedaan. Ik gebruik zelf heel zelden voicemails. Voor de heeft het systeem veranderd... waardoor de voicemails niet meer voor iedereen toegankelijk zijn. De geallieerden melden opnieuw succes in Libië. De luchtmacht van Gaddafi is volgens de Britten vernietigd. Their air force no longer exists as a fighting force. Maar vliegtuig of niet, de aanhangers van Gaddafi... blijven op de grond tegen de opstandelingen vechten. <tie> Het lijkt erop dat de VS de aanval op Gaddafi voorlopig blijft coördineren... omdat de NAVO-landen verdeeld zijn over deelname aan de militaire operatie. Ook verdeeld is Portugal... Premier Socrates Tess heeft het ontslag van zijn kabinet ingediend omdat het parlement zijn bezuinigingsplannen heeft afgekeurd. Rejectie van het programma Stabiliteit en 2011-2014. Na het bekendmaken van de uitslag van de stemming liep Socrates het parlement uit. De politici die hem hebben laten vallen, gaven hem alvast een laatste applaus. Mogelijk moet Portugal door het afwijzen van de bezuinigingen alsnog een beroep doen op het Europese noodfonds. Morgen wordt over dat fonds gepraat in Brussel en ook de Nederlandse bijdrage daaraan. In Japan kwam opnieuw rook uit de kerncentrale van Fukushima. De brandweer probeerde de overhitte reactoren nog steeds te koelen. De straling verspreidt zich. In Tokio is het kraanwater besmet. En de wolk met radioactieve deeltjes uit Japan zou inmiddels ook Nederland hebben bereikt. Het RIVM verricht metingen en benadrukt dat we nergens bang voor hoeven te zijn. Het betekent niets voor groente, het betekent niets voor drinkwater in Nederland, niets voor oppervlaktewater. We gaan alleen maar kijken kunnen we nog iets van wat er in Japan gebeurd is hier in Nederland meten. Ze speelde in meer dan 50 films, groeide uit tot een Hollywood-legende, won talloze prijzen, hield van mannen en juwelen en overleed vandaag. Elizabeth Taylor. Ze is 79 jaar geworden. Justin, from Hollywood, Oscar-winning actress Elizabeth Taylor has died. Liz Taylor is dood. Cancel is legendarne actrice Elizabeth Taylor. Ze speelde in films als Who's Afraid of Virginia Woolf. I'm loud. And I'm and I wear the pants in the house got to... Ze is een van de mooiste actrices ooit. En ook een van de best betaalde. Voor haar rol in de film Cleopatra krijgt Liz Taylor een miljoen dollar. You will kneel. I will what? On your knees. Taylor speelde in meer dan 60 films en won twee Oscars. The envelope please. Elizabeth Taylor. <laughs> Haar ziektes en alcohol- en pillenverslaving werden vaak breed uitgemeten in de pers. Net als haar vele huwelijken. Taylor is acht keer getrouwd geweest. Zelf kan ze wel lachen om haar wispelturige mannenkeuze. I mean, each relationship could not be more different. It's like, you know, I've kind of gone through the alphabet. <laughs> en dat was het nieuws vandaag op radio en TV. En dan de krant vanmorgen, gelezen door Mariel Hageman. De Telegraaf vindt dat de SP wel een hele naïeve blik heeft op de wereld... door tegen deelname te zijn aan een militaire missie tegen Gaddafi. Terwijl Ruimschoots is bewezen dat de doorgedraaide Gaddafi... genadeloos optreedt tegen zijn eigen volk... en niet terugdeinst voor massamoord, roept de SP op tot onderhandelen... schrijft de commentator van De Telegraaf. Maar voor de krant is het ronduit verbazingwekkend... dat de PVV zich keert tegen de inzet van... Onze F-16's. Het conflict in Libië kan, wat de Telegraaf betreft, alleen maar tot een goed einde komen wanneer Gaddafi van het toneel verdwijnt. De krant is ervan overtuigd dat het Westen uiteindelijk de voorwaarden moet scheppen voor een stabiele overgang naar een vrij en democratisch Libië. De Volkskrant houdt premier Rutte tegen het licht. In de peilingen doet hij het goed, maar in de politieke arena heeft Rutte deukjes opgelopen, meent de krant.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 Nu ligt de nadruk bij de behandeling vooral op scans, bloedonderzoek en andere medisch-technische factoren. Daardoor kan de aandacht verslappen voor wat de patiënt echt doorstaat. Door beter te kijken naar de psychologische toestand en de sociale en spirituele noden... kan de behandeling verbeteren, mede de onderzoekers in het Nederlands Dagblad. Het gaat de goede kant op met ongeveer, met ongeveer 50 islamitische basisscholen. Twee jaar geleden stond bijna de helft nog te boek als zwak of zeer zwak. Nu heeft iets meer dan een kwart dat predicaat. Blijkt volgens trouw uit de gegevens van de onderwijsinspectie. De islamitische basisscholen lopen daarmee nog wel flink achter op de rest van de basisscholen. De situatie bij de gereformeerde vrijgemaakte scholen... is ook zorgelijk, net als bij de openbare scholen. Deze scholen scoren onder het gemiddelde. Rooms-Katholieke scholen die doen het net als afgelopen jaren het beste, schrijft trouw. Nederland behoort tot de allergrootste wapenexporteurs ter wereld. Tenminste als je de afvoer afzet tegen het aantal inwoners. De Verenigde Staten, Rusland en Duitsland vormen al jarenlang de rotsvaste top 3 als je de wapenexport in absolute cijfers bekijkt. Zo rekent NRC Next ons voor op basis van cijfers van het Zweedse onderzoeksinstituut CIPRI. Maar wat verkoopt Nederland dan? De marine scheepsbouw schijnt het uitstekend te doen. Het buitenland is erg te spreken over de patrouilleschepen en corvetten van Schelde, Naval Shipbuilding. En de complexe elektronica van Thales Nederland is ook erg gewild. Maar volgens NRC Next doen we het vooral erg goed op de occasionmarkt. Ons overschot aan F-16's, landmachtmaterieel en marineschepen... vinden gretig aftrek in het buitenland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's always been about me, myself and I,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 do Colby Kalei. Nederlandse militairen gaan meedoen aan de NAVO-missie in Libië. De Tweede Kamer is er in meerderheid voor. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het was, want er werd flink onderhandeld. Wilco Boom volgt het debat vanavond. Goed, de Kamer geeft dus steun aan de missie, Wilco. Maar niet unaniem, hè? Nee, het was niet unaniem en het ging ook niet helemaal zonder slag of stoten. Ook de partijen die voorwaarden wilden bijvoorbeeld eerst de garantie van het kabinet... dat de missie er niet op is gericht om uh, Gaddafi te verdrijven uit Libië. Dat uh, staat de VN-resolutie niet toe. En uh, onder andere het CDA zei bijvoorbeeld... het moet wel duidelijk zijn waar het om gaat. Nou, minister Rosenthal die verzekerde de Kamer dat het erom gaat... om de veiligheid van de burgers die door Gaddafi worden aangevallen uh, te, te garanderen. Om die burgers daar te beschermen tegen... Uh, de militaire aanvallen van, van Gaddafi. Um, nou, dat was dus uiteindelijk voor de meeste partijen uh, voldoende. Maar drie partijen uh, die stemden tegen de missie. en Dat waren de SP, de Partij voor de Dieren en de PVV. De partij die het, het minderheidskabinet van premier Rutte gedoogd. En bij de SP en bij de Partij voor de Dieren speelde uh, de vrees... Dat, het, uh, dat, dat Nederland daar in een groot, langdurig gewapend conflict gezogen wordt. Een, in, in een gebied dat uh, ge, geteisterd wordt door stammenoorlogen. Uh, volgens Van Bommel van de SP is er ook sprake van uh, te grootschalig geweld. En de Partij voor de Vrijheid, de Partij van Wilders... die vindt dat de missie veel te grootschalig is... en die zet het leger liever in Nederland in. Ik heb gevraagd of het wel proportioneel, proportioneel is wat er gebeurt. Er is sprake van een grootschalige toepassing van geweld. Er zijn meer dan 160 kruisraketten afgevuurd. De resultaten daarvan zijn onbekend, ook bij de Nederlandse regering. Ik heb ook gevraagd welk doel al dit geweld dient... Gaat het inderdaad om het afdwingen van dat vliegverbod... en het afwenden van een directe bedreiging zoals bij Benghazi? Of gaat het, zoals sommige landen ook volmondig zeggen, om onverwerping van het regime? In Libië zijn vooral de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in belangrijke mate bepaald... door wie de oliebronnen en de havens in handen heeft. Nederland wil misschien wel iets te graag. We zijn iets te gretig om als muis met de olifanten mee te mogen stampen. Nou, laten we wat dat betreft uh, eerst kijken naar uh, de vrijheid binnen ons eigen land. Daar waar uh, sommige wijken in, uh, in dit land uh, geterroriseerd worden door allerlei uh, straattuig. Waar uh, de, de vrijheid wat dat betreft ver te zoeken is. Waarbij wij plannen hebben om defensie nadrukkelijker te betrekken bij deze binnenlandse veiligheid. En zolang we dat allemaal nog niet op orde hebben, uh, uh, zullen wij uh, niet voorstemmen voor dit soort uh, missies. Die juist meer naar buiten uh, toegericht zijn. Ja, en dat waren dus Harry van Bommel van de SP, Marjan Tiemen van de Partij voor de Dieren... en als laatste uh, Brinkman, Hero Brinkman van de PVV... die dus liever het, Nederland, het leger in Nederland inzet dan in Libië. Ja, dat betekent dus dat het kabinet weer steun van de oppositie nodig had... net als bij de uh, missie naar Kunduz eerder dit jaar. Uh, was het een beetje een herhaling van dat debat? Nou ja, in die zin was het inderdaad wel een herhaling. En dat is ook eigenlijk wel logisch. Want in het uh, regeerakkoord en het gedoogakkoord. is bijna niks afgesproken als het gaat om het buitenlands beleid. Uh, de PVV uh, staat ook een heel ander buitenlands beleid voor. dan de VVD en het uh, CDA. Het enige wat echt is afgesproken. is dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, is verlaagd van 0,8 naar 0,7 procent. Nou ja, en uh, dus in die zin is het logisch dat de, dat, dat de coalitie, uh, VVD en CDA. iedere keer als er iets. Um, ja, controversieels uh, moet gebeuren in het buitenland... de steun nodig heeft van de oppositie. Nou ja, dat zag je bij Koenders. Toen hadden ze de steun nodig van uh, GroenLinks, uh, ChristenUnie en D66... om die politietrainingsmissie, om daar een meerderheid voor te krijgen. En ja, nu was er ook oppositionele steun nodig omdat de PVV weer tegen was... Ja, en uh, de oppositie die wilde daar dus deze keer weer iets voor terug. Net als toen. Toen ging het om het aankleden van de missie. De missie werd wat, die missie werd naar, naar werd opgetuigd. En nu wilde de oppositie, aangevoerd door D66 en de Partij van de Arbeid in dit verband... die wilde de toezegging dat er een soort nieuw beleid komt... voor landen in die regio waar het nu zo roerig is. Dus landen als Tunesië, uh, uh, Libië ook, Egypte en landen in het Midden-Oosten. Er moet beleid komen om die de democratiseringsbewegingen daar uh, te gaan steunen. Nou... Um, dat heeft minister Roosenthal uiteindelijk uh, toegezegd. En um, de PVV ziet dat helemaal niet lekker. Ik geef zojuist aan, geen A zonder B. En ik vraag u in alle openbaarheid... wat bent u van plan met een plan B, ontwikkelingssamenwerking... democratisering en andere zaken aan de Kamer... naast deze artikel 100 brief, waarin u natuurlijk defensie... en andere zakenorde aanstelt. Wat bent u aan de Kamer bereid om aan te bieden om uw internationale beleid ook aan de meerderheid te helpen. Als de minister een handreiking doet naar de oppositie... in de zin dat hij zegt van... Um, uh, ja, ik heb jullie steun nodig uh, voor dit soort uh, missies... en daar wil ik met jullie over praten... dan zeg ik ook, dan moet u ook met ons willen praten... op een constructieve manier over de invulling van de andere kant. En dan niet alleen maar op dat moment weer terugvallen op uh, uh, de steun van een gedoogpartner die maar één ding wil... en dat is iedereen die maar enigszins moslim is in de hoek zetten... en alle landen waar moslims wonen uh, buiten de discussie uh, plaatsen. Ja, voorzitter, we behandelen hier vandaag het uitzenden van 200 man... Uh, naar een uh, gevaarlijk gebied. En uh, kennelijk uh, wil uh, DC60 en PvdA hier een uh, slaatje uitslaan... door toch mogelijk uh, wat, uh, wat, uh, wat geld voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Ik vind dat buitengewoon uh, kwalijk. Zeker ook omdat meneer Pechtold hierbij ook maar ze aangeeft... dat hij eigenlijk liever had gehad... Dat een het achter de een en de ander in de achterkamertjes bedongen werd. Ik wil van de minister specifiek uh, uh, de garantie hebben... dat hij niet ingaat op wat voor uh, deals dan ook achter de schermen. Uh, niet met deze partijen... om uiteindelijk toch deze artikel 100 brief uh, te kunnen binnenhalen. Ja, ja hij, klinkt, hij klinkt geïrriteerd, Brinkman. Uh, um, um, kwam, kwam dat omdat de oppositie iets terugvroeg? Ja, dat was precies het punt. Brinkman die zag aankomen dat... Uh, dat het kabinet toezeggingen ging doen... om de oppositiepartijen achter die missie naar Libië te krijgen. Die raakte daar zeer geïrriteerd over. Hij vond het ook een schande dat de PvdA en D66... die gelegenheid te baat namen om, om, om, om iets terug te vragen. En hij waarschuwde dus de minister uh, dat uh, daar dat, dat, dat geen, geen sprake van mag zijn. En hij eiste zelfs de garantie van Rosenthal... dat hij geen deals met de oppositie zou sluiten om, om, om steun te krijgen. Wat toch nogal opmerkelijk is voor een partij... die geen deel uitmaakt van die coalitie. Bij D66 schamperden ze in de wandelgangen dan ook een beetje... ja, die PVV die wil niet meespelen... maar bemoeit zich uiteindelijk ja. wel met de spelregels. Ja, maar goed, uh, de oppositie heeft dus een soort van nieuw beleid... zei je net uh, gevraagd, voor landen als Egypte... En in Libië. Uh, nieuw beleid kost geld. Betekent dat dan ook dat er meer geld komt voor uh, ontwikkelingssamenwerking? Nee, nee. zover hebben ze het kabinet nee. uh, niet gekregen. Uh, het kabinet houdt vast aan die afspraak in het gedoogakkoord, Die afspraak met de, P die met de PVV is gemaakt dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking dus met 0,1 procent is verlaagd. Mm -hmm. Maar er komt wel een aanpassing van het beleid. Er zal meer worden gedaan. Er zal aan, aan die. Ondersteuning van het democratiseringsproces in het Midden-Oosten en in, in de Maghreb-landen. Dat moest Rosenthal toezeggen. Maar als het extra geld gaat kosten, ja, dan gaat het extra geld af van de hulp die naar andere regio's, krijgt, of naar andere regio's gaat. En wat dat betreft heeft, uh, hoeft Brinkman zich tussen uh, geen zorgen te maken. Oké, okay, dat was Wilco Boom vanuit Den Haag. Ja, het kabinet wil, dus nog, uh, wil wel meedoen aan het uh, handhaven van het uh, wapenembargo tegen uh, Libië. Maar het wil nog niet meedoen aan een missie die de no-fly zone moet afdwingen. En dat komt dan omdat de NAVO daarover nog geen overeenstemming kan bereiken. Ook vandaag lukte dat niet, na de derde opeenvolgende dag van vergaderen. Ik ga erover praten met de oud-secretaris-generaal bij de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eventjes nog over de, de Nederlandse bijdrage. Dus, dus die 6 F-16's, een tankvliegtuig en een mijnenjager, om dat wapen- en te handhaven. Wat vindt u daarvan? Ik vind het uh, terecht dat Nederland uh, besloten heeft om, uh, om mee te doen. Uh, ik zou zelf ook graag zien dat dat kan worden uitgebreid tot uh, deelneming uh, aan de no-fly zone, aan het vliegverbod boven Libië. En misschien komt dat er ook wel van uh, indien de NAVO tot overeenstemming komt. Maar zoals u net terecht al zei, dat is uh, tot op heden nog niet het geval helaas. Ja, snapt u trouwens de aarzeling wel van Nederland dat men wacht op, tot, uh, op de NAVO? Ja, ik denk dat, dat de NAVO in eerste instantie de aangewezen organisatie is... ...omdat de NAVO daar nog eenmaal veel ervaring mee heeft om een geïntegreerd commando op te zetten. Dat is uh, niet zo simpel als het lijkt. Nee, dat uh, blijkt. En uh, ja, het is niet zo simpel als het lijkt. In politieke zin, maar ook in praktische zin... Uh, kun je niet zomaar tegen een land of twee landen zeggen... Uh, bouwen jullie nou zo'n commando-structuur op, met andere woorden. Het ligt voor de hand dat, dat, dat de NAVO dat doet. Ja. Maar er zijn een aantal politieke hobbels die nog niet zijn genomen. Ja, want het is nu ook vanavond weer niet gelukt... Hè, om overeenstemming te bereiken over de leiding van de missie. Uh, uh, ja, hoe komt dat dat? Dat de NAVO zo verdeeld is, of was dat eigenlijk altijd al zo, ook onder u? Nou, het is een beetje misgegaan, denk ik, op het, uh, op het Elysee afgelopen zaterdagmiddag, omdat het gezelschappartij door de Franse president was uitgenodigd. Wat eh, vreemd was samengesteld, eh, daar was bijvoorbeeld niet uitgenodigd de secretaris-generaal van de NAVO. Nou, Rasmussen. Wie je het er bent of keert, de NAVO speelt een rol, welke dan ook, in, het, in een vliegverbod. Eh, dat Rasmussen daar niet was, is, is merkwaardig. Dat druk ik me mild uit. De Turkse premier was daar niet uitgenodigd, toch al een gevoelige man op dit punt. Turkije, erg belangrijk land in de, in de, in de regio. De Europese Unie was er wel, dat vind ik prima, maar de EU heeft op dit moment eh, niets van doen met een, met een vliegverbod daar, denk ik, is al een, een grote mate van irritatie uit voortgekomen. Mm. Uh, ook toppolitici zijn gewone mensen. Uh, en daarbij speelt nog een rol uh, dat er binnen de NAVO natuurlijk... Uh, wat grotere en wat minder grotere aarzelaars waren en zijn... ten aanzien van het vliegverbod, meer in het algemeen. Ja, zeker. Maar nog eventjes. Dus u geeft in feite uh, Sarkozy de schuld uh, van deze verdeeldheid... doordat hij als een soort van olifant door de porseleinkast is gebanjerd. Nee, het is niet een kwestie van de schuldgever... Uh, ik had zelf uh, de, mijn gastenlijstje wat anders uitgekozen... om dit soort politieke problemen te voorkomen, laat ik het zo formuleren. Maar aan de andere is kant... is diplomatieke uh, taal voor hetzelfde. Als je kijkt naar, als je kijkt naar, naar uh, de opstelling van de verschillende uh, landen... dan is er altijd, ondanks die Veiligheidsraadsresolutie... Uh, is er enige verdeeldheid geweest. Uh, president Obama en mevrouw Merkel zijn uh, aan de voorzichtige kant gebleven. Uh, Obama is uiteindelijk uh, omgegaan omdat ook de Arabische Liga en de samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten uh, uh, een vliegverbod uh, accepteerden... ...Obama en Merkel meer in het kamp. Uh, laten we nou eerst onszelf eens een aantal goede vragen stellen. Uh, uh. Wat doen we precies? Waarom doen we dat? En de, uh, de meer actiegerichte uh, leiders, uh, zoals daar zijn... ...de president van Frankrijk-Sarkozy en ook de Britse premier. Ja. Met andere woorden, die, die verdeeldheid zat er al in. Uh, die is niet weggepoetst door die Veiligheidsraadsresolutie. ...en die is er nog steeds. Nee, hey, Oké, okay. inderdaad, u zegt uh, dat ze zich eerst wat vragen wilden stellen... ...Merkel en zo. Uh, um, um, ja, er is ook verdeeldheid... Het over het doel van de missie, inderdaad, moeten we toch niet gewoon toegeven aan elkaar dat het vertrek van Gaddafi uh, het doel is, ook al wordt dat niet specifiek genoemd? Nee, dat, dat geloof ik niet. Uh, ik, ik geloof wel, uh, mevrouw Polak, dat je hier ziet, uh, dat schreef ook een van de leidende columnisten in de New York Times vandaag, dat je de prijs betaalt, de politieke prijs betaalt, nee, voor de keuze die is gemaakt, uh, dat je dit in multilateraal verband doet. Uh, iedereen kritiseerde, uh, de vorige president van de Verenigde Staten, dat hij geen rekening hield met bondgenoten. Nu nee. hebben we de NAVO, hebben we de Arabische Liga, hebben we die samenwerkingsraad in de golf. En dan heb je een enorme club landen, allemaal met hun eigen Opvattingen, Allemaal ja. met hun eigen belangen. Ja, en dan wordt het van tijd tot tijd wat, uh, wat rommelig. En dat zien we nu. Nou ja, goed, het wordt wat rommelig. U doet alsof er niks aan de hand is. Maar het, is nog wel een, het zijn wel allemaal oorlogshandelingen. Dit heeft toch gevolgen, die verdeeldheid, voor de nou, slagen van de missie? Ik, ik geloof niet dat ik doe alsof er niks aan de hand is. Ik probeer alleen aan te geven uh, dat, dat internationaal politieke besluitvorming op dit terrein... dat dat razend moeilijk is. Ja. Uh, dat er consensus is, uh, en terecht vind ik, over de noodzaak van dit vliegverbod... Uh, men wilde geen uh, tweede Srebrenica. Dat herinneren we ons zeker in Nederland allemaal nog erg goed. Men wilde geen tweede Rwanda. Hier dreigt een massale slachting van eigen burgers. En men heeft terecht, onder VN-mandaat, besloten om in te grijpen. Mm -hmm. En men ruziet nu over de vraag uh, hoe dat precies qua commandostructuur uh, moet worden opgelost. Mijn inschatting is. Dat het van beide een beetje zal zijn. De NAVO zal zonder twijfel een rol krijgen op het gebied van de commandovoering. En de Fransen zullen dan hun idee, neem ik aan, erdoor krijgen dat uh, een aantal ministers van buitenlandse zaken van relevante landen. Mm. Nou, als ik noem relevante landen, is ook alweer een bron voor, uh, voor ruzie. Uh, de politieke controle over het vliegverbod uh, zullen houden. Een soort contactgroep voor, uh, voor Libië, stel ik mij voor. Maar goed, uh, dan, dan is de VN een keer uh, enigszins slagvaardig. Gaat de NAVO weer. Zeer, uh, ruziend uh, uh, over de wereld. Wat betekent dan de verdeeldheid binnen de NAVO voor de missie in Libië? Nou. Dus... Gedeeldheid binnen de NAVO betekent uh, dat er risico's zijn verbonden uh, aan die missie... Uh, als er geen goed functionerende commandostructuur is. Die is er overigens nu, want dat gebeurt door een Amerikaanse admiraal... die op een schip uh, zit en coördineert voor de kust van Libië. Maar, en dan kom ik weer terug bij president Obama... Uh, Obama wil niet dat dit wordt gepercipieerd en gezien als een uh, exclusief Amerikaanse operatie. En die wil dus graag ja. dat commando aan die NAVO geven... Nou, dat wil de meerderheid van de NAVO-landen ook. Maar Turkije en Frankrijk hebben daar problemen mee. Duitsland ook, tot op mm -hmm. zekere hoogte. Nogmaals, ik herhaal. In een multilateraal verband, en ik heb dat vijf en een half jaar in Brussel ook meegemaakt... hebben landen hun eigen belangen, hun eigen interesses, korte termijn, lange termijn... en voor je ze allemaal op één lijn hebt en alle neuzen in dezelfde richting... Uh, gaat ja. er behoorlijk wat tijd overheen. Maar u mag niet concluderen uh, uit mijn analyse dat het vliegverbod dus niet werkt. Want het werkt wel, zoals we kunnen zien. Ja, dat heb ik ook niet gezegd, maar het, le het leek mij dat het voor de missie toch wel enige gevolgen heeft. Iets, iets anders is, um, uh, u, u verwees naar uw eigen uh, uh, tijd als, als secretaris-generaal. Uh, u was altijd heel zichtbaar. Ik, ik, ik moet constateren dat Rasmussen uh, nu, nu wat minder zichtbaar is. Zou u het anders hebben gedaan? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik, ik, ik hoop trouwens uh, dat niet iedereen vindt dat ik te zichtbaar was. Want als je een, ik zeg niet als je, te zichtbaar, ik zeg zichtbaar. Als een secretaris-generaal hebt, jawel, maar voor, voor, u, voor, u, uh, voor u zichtbaar lees ik ook een te wat u niet uitspreekt. Een secretaris-generaal van de NAVO moet niet uh, uh, uh, al te zichtbaar zijn, uh, omdat uh, als hij zichtbaar is, betekent dat gedoe. Nou, dan was u te en, zichtbaar. Uh, nu, is er, nu is er gedoe en onder mijn <laughs> mm. mandaat was er ook van tijd tijd gedoe kan ik u verzekeren, maar het is altijd beter om gedoe binnen te dat is zeker de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal. Maar ik zou niet weten uh, wat Rasmussen uh, nu anders had moeten doen dan hij heeft gedaan. Kijk, uh, het niet uitgenodigd worden uh, zou ik ook hebben opgevat. En dat zal Rasmussen ook opvatten toch als een, als een flinke tik in het gezicht. Uh, de secretaris-generaal die die 28 bondgenoten aanvoert niet ja. uitnodigen uh, op zo'n bijeenkomst. Uh, dat, dat hoort niet, vind ik. Uh, maar nogmaals, uh, uh, hij was er niet bij. Uh, en hij moet nu proberen om in Brussel die neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dat, dat, dat is niet eenvoudig. Duidelijk. Jaap de Hoop, Scheffer, hartelijk dank voor uw commentaar. Geen dank. Er zijn ook politieke ontwikkelingen in Libië. Want vandaag is er aangekondigd dat er een Transitional National Council wordt opgericht. Met als premier Mahmoud Djibril. We er gaan erover praten met Mohamed Katal. Goedenavond. Goedenavond. U bent Libiër, u woont al 13 jaar in Nederland. Uh, ja. uh, kunt u mij vertellen wie Mahmoud Jibril is? Professor Mahmoud Jibril, geboren in Libië in 1952. <laughs> uh, hoogleraar, uh, management en strategische studie, uh, afgerond uh, PhD in Amerika. Hij heeft een aantal boeken geschreven, een hele hoge uh, opgeleide mens, een uh, hele goede netwerker... Uh, veel relaties in het buitenland, zeker in Europa... Uh, heeft ook uh, hoge functies tijdens uh, onder regering, regering van Gaddafi bekleed. Ja. Ook onder weer uh, een lid van de uh, Nationale uh, Raad voor uh, Ontwikkeling en, en, en Planning. Maar uh, dat hij minister was onder Gaddafi... maakt hem dat ook niet tegelijkertijd uh, wat omstreden, besmet... Geen minister, maar uh, ja, en uh, in de klasse, uh, categorie van de staatssecretaris. Hier. Nou ja, goed, maar dan uh, hij, nog, hij heeft onder Gaddafi gediend, zal ik maar zeggen. Ja, ook, maar ook onder Gaddafi uh, opgestapt. En dat Aha. wordt gewaardeerd, want uh, hij zag. Uh, zijn uh, ideeën, uh, plannen met uh, andere uh, Libiërs voor uh, democratische Libië uh, niet aankomen. Dus vandaar is hij opgestapt uh, terug naar zijn uh, uh, oude baan als uh, hoogleraar. Ah ja. Maar, maar is hij de aangewezen man om, uh, laten we zeggen, de bevolking te verenigen, bij elkaar te brengen? Te verenigen niet, maar. Uh, en een hele belangrijke, uh, uitvoerende rol. Uh, en zeker op het gebied van internationale uh, banden en netwerken. Uh, dus hij is ook een bekend gezegd in het buitenland, in Europa... Hij heeft uh, uh, meerdere ontwikkelingsprogramma's in Europa hier uh, begeleid. Uh, dus hij is een uh, bekend uh, gezegd in Europa. Mm -hmm. zou, je, zou je kunnen zeggen dat die Transitional National Council... Als het ware een soort nieuwe oppositieregering of een voorloper daarvan is? Het is een, uh, ik denk dat een van. Uh, allereerst de hoofdbedoeling hiervan, het hoofddoel, uh, dat uh, dit orgaan uh, de uitvoerende taken. Uh, kan, kan, kan uitvoeren. Bijvoorbeeld uh, financiering van allerlei werkzaamheden... in, uh, in het Oosten. Uh, plannen, maar ook op een paar orde. Ik denk ook als, uh, als, als, als uh, doel of neveneffect hiervan... van oprechten hiervan... Uh, dat hij een kern wordt voor een nieuwe regering. Mm -hmm. Ja, dus want het dus klinkt wel... als u zegt uitvoerende taken uitvoeren... en u noemt al die taken... dan klinkt dat wel een ja, beetje ja. regeringsachtig. Ja, volgens mij is dat ook uh, een van de bedoelingen. En ja. ik denk, ik denk, ik denk, uh, dat dit ook uh, na een, een, groen, een groen lichtje of een jaartje van Europa en Amerika. Wat zegt u? Sorry, dit, dat laatste verstond ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat de, dit orgaan. Uh, ontstaan is, na een uh, groen licht uh, ah, ja. uit Europa en Amerika. Dus niet zomaar dat uh, de overgangsraad en, en, uh, een kern van de regering naar voren uh, trekt. Dus dat betekent dat uh, de nieuwe man ook heel veel uh, contacten zal onderhouden... met regeringsleiders, uh, uh, waarschijnlijk van de Verenigde Staten en Europa... Ja, zeker. En het is hem gelukt de afgelopen periode om uh, veel steun te krijgen. Uh, en ja, we moeten niet vergeten dat hij uh, de, de, uh, de hoofdspeler van, uh, om de erkenning van Frankrijk te krijgen. Ja. ja. Nog, nog even, wat zijn, wat zijn uh, laten we zeggen, zijn, zijn acce, ac, het feit dat hij acceptabel is voor iedereen. Is hij lid van een bepaalde stam? Of niet? Nee, dat niet. Kijk, dit, uh, dit woord, of de, deze term wordt vaak gebruikt ook niet, uh, op niet op zijn plaats, vind ik. Want uh, Libië uh, ook al. Is uh, sociaal uh, op, op, basis, op een stambasis uh, gesticht. Maar uh, het is gewoon een, uh, een burgerstaat, een seculaire staat. Dat moeten we niet vergeten. Hè? En uh, wordt alle, alle transacties, alle wetgevingen in Libië op basis van een burger staat. Onder, okay. onder Gaddafi. Dus de, de stammen hebben wel een rol op, op, de so op het sociale gebied. Dus uh, ja, We weten niet eens, trouwens, wij, ik weet niet eens wat zijn stam is. Ik ken alleen zijn voornaam en de naam van zijn vader, Mahmoud Jibril. Meer niet. Oké, okay, nou ja. dan, uh, dan, dan, dan hopen wij dat hij uh, enige stabiliteit en dat hij uiteindelijk dan degene zal zijn met wie uh, de geallieerden straks uh, zullen kunnen onderhandelen. Dat hoop ik ook. Ik dank u wel. Graag gedaan. Mohamed Katal. In de studio zit dirigent Simon Murphy van het Haagse barokorkest, de New Dutch Academy. Goedenavond. Goedenavond, en dat hoorden wij ook. En wat hoorden we dan? Uh, wij hoorden de eerste deel van een, een symfonie van Christian Ernst Graaf, die de hofkapelmeester was in Den Haag. Um, tijdens. Um, yeah, in de in laat 18e eeuw. Um, aan het hof van stadhouder Willem V. Juist, want u hebt herontdekt dat Nederland in de 18e eeuw. een grote. Symfonische traditie had. Hoe kwam dat zo? Nou, um, ik vind, um, yeah, ik ben een fan van 18 e eeuwse muziek en ik kom oorspronkelijk uit Australië. En um, ik wist een beetje... een een een niks van. <laughs> Dat <laughs> was een klein accentje. En ja, ik wist een beetje van de, de, de meer obvioze componisten, zoals so Bach of Beethoven of Mozart. Um, maar ik kwam naar Nederland, ik de, de, de mekker van oude muziek. En ik wilde gewoon weten over de Nederlandse muziek uit de Akadine de EU, uit de periode van Bach of Mozart. Um, dus ik ben een heel yeah, lang spuurtocht uh, begonnen Na die, die repertoire. En... Um, ja, yeah, dat blijkt eigenlijk heel rijk te zijn... Um, ...maar redelijk onontkonnen on, terrein in de in onderzoekveld. Yeah. En zeker op, op concertprogramma's dat je ziet dat gewoon... ...of je zag dat gewoon heel weinig. En ik dacht van, nou... Um, ja, yeah, want um, bon, om om om mee te kunnen doen in de 18e AU moest je een reële hof hebben, met een reële orkest en met in dienst. dus yeah. um, dat was heel belangrijk en ja dus en hoe zag het de culturele en muzikale leven er dan uit aan het hof van Willem V? Nou, helemaal beruizend. Het is echt een, een, een zeer verlichte hof met eigen orkest. Een eigen um, orkest? Eigen orkest in Den Haag. Ongeveer 30, 35 muzici um, die daar in dienst waren. Die speelden, die muziek hebben gecomponeerd. Um, ook... Allemaal in dat geboorteperiode van de symfonie en dat symfonieorkest. Dus dat dus, hele nieuwe medium. Um, maar dat was, een... het, was ook de, het was de tijd van Mozart en Beethoven, ja, zeg maar. Ja, precies. En het Hof had musicien in dienst, zoals Graaf. En um, ook zoals Francesca, Francesco Zappa, die we um, ook een, een stukje uh, van gaan horen. Um, maar had ook natuurlijk heel beroemde bezoekers die ook langskwamen om te musiceren met de hoofdmuzici in Den Haag. En Hof. Ja, die zijn daar dan wel. Ja, en Mozart is zelfs daar geweest voor een half jaar. Um, andere muzici zoals Beethoven, zijn voor een paar weken gewoon daar. En dan hebben ze gecomponeerd, hebben ze concerten gegeven. Um, ook Zonen van Bach zijn daar geweest als, als gasten. Dus echt een, een fantastische uitwisseling... en een fantastische um, yeah, Europese plek voor ja. muziek. U, u noemde net de naam van uh, Zappa. Ja. Francesco Zappa. Laten we even nog naar een stukje luisteren. Ja. Wat maakt deze muziek voor u zo bijzonder? Um, ik vind de, de, de verlichte energie, de, de experimentatie, de, de visie... Um dat in de muziek zit en ook dat het niet alleen maar intellectueel is of alleen maar arts, maar het heeft alle aspecten van, um, van de mens gewoon um, samen dus de link tussen de spirituele elementen en de weldelijke um, um, elementen en heel geraffineerd maar ook tegelijkertijd heel vol en prachtig dus ja, yeah, ik, ik ben altijd heel aangesproken door de, de muzikale taal van, van die periode And these are not quite pioneers that is een bezach met um de, de allereerste symfonieën, de allereerste symfonieorkesten. Dus echt gewoon fantastisch grondleggers van, uh, van cultuur. Ja, u, u, het wordt overigens op authentieke instrumenten gespeeld, hè? Ja, wij ja, gebruiken um, ja. of oude instrumenten... Um, die teruggebouwd in de originele staat... of kopieën of reconstructies van die instrumenten. Dus dan werken we met de klankkleuren... met de mogelijkheden die ze in de 18e eeuw hadden... om dat muziek tot leven te to brengen. Ja. Ja, en, en, en waarom doet u dat? Vindt u dat mooier? Of bent u zo'n uh, puritein die vindt dat je zoveel mogelijk in de originele, uh, op de originele manier. Nee, ik vind dat dan. You bent dick to bay the music, that it had uh, bought um and you had ook geen uh, vertaling of geen of accent probleme, that you, you probeert that music, also it echt in the in your eigen mood is. is. You, you hoofd it neat to kind of now an instrument die dan net neat bestond of so it's. Just you bent gewoon, yeah, ex a uh, lekker dick to And ik find ook gewoon the, the clunk van the instrument and in that you hebt um, so veil. Um, mogelijkheden van, van heel um, zachte um, klanken tot heel ruwe klanken... die um, eigenlijk op moderne instrumenten... Um, het yeah, is, is moeilijker om dat om, om range te krijgen in de in in klankkleuren. Ja. Ja. Hoe komt het dat deze muziek als het ware uh, verloren is gegaan? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Geraakt. Ik denk dat de Nederlanders um, die willen geloven dat Nederlanden heel sober land is. En, en als ik toen ik um, oorspronkelijk um, um, ging dit muziek um, um, onderzoeken en zo, dan ook van heel gespecialiseerde muzici in de oude muziek, Nederlanders, die zeggen van nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat, hebben, dat, dat traditie hebben wij niet. We, we zijn een, dat is iets en, van de Duitsers yeah, meer dan van Ja, dat is de of Italiaans of de meer vleurige landen die, die exorbitant en et, et cetera. nee, nee, we zijn Calvinistisch en sober and, maar eigenlijk als je cake on at Hof in Den Haag and ook in Amsterdam, concertzaal en so the Felix Meritus, the allereerste um, zaal um, die gebouwd was als concertzaal in, in Nederland. En ook, zelfs in Den Haag had je niet één opera house in de 18e eigenlijk zelfs meerdere opera hausen. Um, dus voor een nu, um, toen Den Haag in de 18e eeuw 40.000 inwoners met meerdere en nu is het 400. Dat was niet alleen been... voor een kleine elite ook. Nee in nee, nee. het was echt gewoon um, Volkstheater, um, ook ja uh, tot heel, um, yeah, echt gewoon Hollywood van, van die periode. Um, dus. <laughs> Ja, yeah, het is niet te spreken over een, een, een kunst die elitair was. Het is echt gewoon muziek die, die mensen um, um, uh, yeah, beluisterd. Ja, maar het verklaart voor mij nog steeds niet hoe het, hoe het komt dat het verloren is gegaan. <laughs> u weet het ook niet. Waarschijnlijk. Ik vind het, weer het zo vervelend. Ja, waar um, hebt u het weer gevonden? Nou, we zijn op, op zoektocht geweest eerst um, om te weten van okay, wie waren de muzici in dienst. En er zijn verschillende lijsten. Je hebt de oude katakelissen uh, van de muziek die gedrukt was in die periode. En de Nederlanders waren um, echt gewoon de grootste uitgevers van Europa in die periode. Um, dus je komt gewoon de namen tegen. Um, and then have we had an underzoek done, okay, where the manuscripts? Um, and that, yeah, it's going over the Hale of the world, from Moscow, to Washington, to Stockholm, to Bordeaux, to um, Oak here in, in Nederland, in the Bibliotheken, in Den Haag, and in Amsterdam. Um, and then have we had a few meters music, kregen, and then Dorcas spelled, Kenneth ke remarks met the met de componisten zelf. En dan ook gewoon een analyse gemaakt van de stijl van de symfonie Arn het Hof van Willem Veg. Ja, maar ik, ik probeer me voor te stellen, want u noemt nu overal plekken, overal in de wereld yep. waar u manuscripten en uh, me, u hebt over meters. Yep. Um, um, maar hoe bent u daar dan achter gekomen? Nou, zoals ik zei, je hebt de oude Catachulus van. Die um, uitgegeven werken van ja. die componisten. En dan ging u naar Rusland toe of weet ik veel Ja, wat... ik ging, ik ging um, voornamelijk naar Duitsland om de archieven <laughs> um, te zoeken. Um, ook is er soms um, in sommige bibliotheken ook digitale um, dingen die je kunt um, um, bekijken. Dus een soort combinatie van act van speurtocht in onze um, um, archieven. And, and, uh, yeah, ook, en was het um, nog allemaal goed bewaard gebleven ook? Um, nou, dat is ook de uitdaging. Is dat meestal um, heb je meer kopieën in van dezelfde werk. Dus dan kun je als een paar kinden zoek kun je dat kun je dat lenen van een andere versie. Maar er zijn wel sommige stukken waar ik gewoon één kopie is in de hele wereld. Waar dan? Ja, yeah, dat het niet allemaal nog leesbaar is. En dan moet je gewoon dan een reconstructie gaan maken, en ex helemaal jezelf verdiepen in um, de stijl om dat te kunnen doen. Dus sommige dingen zijn uh, hertaald. Um, nee, <laughs> Gereconstruid. Gereconstruid. Yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja. Goed, nou morgen, uh, er is een cd verschenen. Daar yeah. hebben we nu stukjes that van is gehoord. de allereerste cd van dat muziek ooit. Juist, en morgen gaat u het uh, uitvoeren met uh, uh, uw orkest, het Haagse barokorkest, de New Dutch Academy, in de uh, Anton Philipszaal in Den yep. Haag. Onder de titel Dutch Crown Jewels. Inderdaad. Goed, ik dank u hartelijk. Simon Pracht Murphy, hartelijk dank. Leuk om hier te zijn. Het is 5 voor 12. Het is niet ongebruikelijk dat mensen smoeze verzinnen... om onder een boete uit te komen. Maar een Belgische man kwam wel met een heel mooie... nadat hij met 177 kilometer per uur was aangehouden. Hij reed namelijk zo hard, zei hij, om zijn uitlaat te reinigen. Nou, aan wie kun je dan beter vragen of dat helpt dan aan een autocoureur? Goedenavond, Tim Coronel. Oh, goedenavond. Had deze Belgische man gelijk zorg hard rijden... inderdaad voor een uh, schone uitlaat? ik zal eerlijk zijn, het is wel een beetje een Belgisch verhaal, maar het is echt waar. Het is echt waar. Ja, want uh, hoe meer uh, lucht je door de uitlaat heen blaast eigenlijk, hoe meer je het roet ook een keertje uit je uitlaat haalt. Want ja, als je heel erg langzaam rijdt, dan, ja, dan heb je heel veel roetvorming. Ja, dus... En voor je katalysator is dat absoluut beter. Dus, het, dus het, er komt meer warme lucht vrij als het ware door hard rijden? Nou, het komt door de hoeveelheid lucht, want ah. de katalysator die, uh, die reinigt zichzelf dan. Door, door de stroming wordt die warm en dan uh, gaat het verbranden. Oké, okay, maar moet hij dan ook zo hard rijden om zijn uitlaat schoon te krijgen? Nee hoor, die bel kan gewoon stilstaan en vol gas geven met veel toeren. <laughs> dat, dat heeft hetzelfde, hetzelfde. effect. Oké. Okay. <laughs> is, is het nog uh, voor andere onderdelen trouwens goed om wat gas bij te geven? Ik had altijd gehoord dat je motor er ook schoon van werd. Nou, dat is, is eigenlijk weer precies hetzelfde verhaal, alles wordt warmer, waardoor je uh, beter uh, de koekaanslag verbrandt, want niet alle brandstoffen hebben dezelfde schoonheidsniveau. Hoe hoger het op octaan, hoe heter het wordt, hoe beter de verbranding is, en uh, ja, dan wordt je motor weer even schoon, dus, uh, dus dat klopt wel, maar laat ik het zo zeggen, het excuus hard rijden, vanaf nu ga ik hem ook gebruiken, want ik vind hem wel heel leuk. <lacht> Wat is trouwens uw beste smoes geweest om onder een boete uit te komen ooit? Uh, nou, eigenlijk zei ik van, uh, uh, ja, je, je krijgt hem altijd. Hm. Alleen ik moet er wel bij zeggen, als je zegt dat je haast hebt, dan is dat niet uh, volgens de wet uh, strafbaar. Dus ja, ik zeg altijd, ja meneer, ik had gewoon een beetje haast. Oh ja, en dan, uh, en dan krijgt u hem toch? Nee hoor, soms laten ze me gewoon gaan. Dan moeten ze heel hard lachen. Oké, okay. nou dan moeten we dat <laughs> maar voortaan zeggen, dan is het vaak nog waar ook. <laughs> ja. Oké, okay, dank u wel. Tim Coronel. Dan vanavond. Ja, daarmee zijn we aan het eind gekomen van uh, dit oog. Morgen zit hier Max van Wezel. Een nacht. Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was <middels> ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. Dit is Radio 1.